9 uur.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 different crystal clear. Not even Merlin and Rose. keep it this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 Every word, you're everything You're a carousel, you're always so well And you light me up when you ring my bell You're a mystery, you're from outer space You're every minute, my every day And I can't believe that I'm your man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 Just go oh. Oh. <tokkut> www.zandvoort.nl. <SEEK _> Ik ben altijd de schouder, de troost in zekere zin.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 Zo ver, maar juist bij was, en dat ik dan Jim het idols was, en ik dan die dikke uit de jury was, en bijna nog steeds blij was. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, dat ik gewoon een dag niet zelf was, dat ik alles was. En bij dan nog steeds bij ons. A ghost town. A dream.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 FM Do-do-do-do-do-do-do-do-do